Uur. Dit is Radio 1, met Tim Overdik. Zo direct in het NWS Radio 1-journaal. Hoe gaat Zweden de avond in? En we hebben een winnaar, de hulpverlener van het jaar. Eerst het NWS-journaal, Marjan Koekoe. Op het Londense vliegveld Stansted zijn twee mannen gearresteerd... vanwege een incident in een Pakistaans vliegtuig. Volgens hun ooggetuigen probeerden de twee meerdere keren... om de cockpit binnen te komen, zegt deze verslaggever. De piloot informeert them, once they were safely on the ground, that two men had repeatedly tried to get into the cockpit. And to use her words, she said that the pilot had said they had made a number of threats. De Pakistanse luchtvaartmaatschappij zegt dat er enige tijd geen contact was met de piloot. Het toestel had een kleine 300 man aan boord en was op weg naar Manchester. Britse gevechtsvliegtuigen begeleiden het naar Stansted. SNS Property Finance heeft 17 mensen op non-actief gezet na een integriteitsonderzoek. SNS begon het onderzoek nadat bekend was geworden dat medewerkers zich mogelijk schuldig maakten aan omkoping, oplichting en witwassen. Een van de verdachten is een voormalig directeur van SNS Property Finance, dat onderdeel is van SNS Reaal. De bank ontbindt 10 contracten, vier medewerkers stapten zelf op en drie zijn geschorst. SNS verwacht dat de FIOD en het Openbaar Ministerie aanvullend onderzoek doen. Het Openbaar Ministerie heeft vijf en een half jaar gevangenisstraf geëist... tegen bedrijvendokter Joep van den Nieuwenhuizen... wegens omkoping, valsheid in geschriften, faillissementsfraude en het bezit van een vals paspoort. De voormalige eigenaar van de failliete RDM-werf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 Het kabinet heeft te kampen met forse tegenvallers. Alleen al aan belastingen en premies... komt er dit jaar 8,3 miljard euro minder binnen dan verwacht. Minister Dijsselbloem maakte de cijfers bekend in de voorjaarsnota. De tegenvallers aan de uitgavenkant de uh, WW... dus werkloosheidsuitkeringen, die natuurlijk uh, fors oplopen. En aan de inkomstenkant uh, ja, zowel de vennootschapsbelasting, dus de winsten van bedrijven lopen terug, de BTW... maar ook de en inkomstenbelasting uh, wordt natuurlijk lager... Uh, met de oplopende werkloosheid. Er zijn ook meevallers, zo is er minder uitgegeven aan medicijnen en aan kinderopvang. Zoals al eerder was aangekondigd, verwacht het kabinet dat het begrotingstekort dit jaar boven de 3% uitkomt, maar wordt er dit jaar niet extra bezuinigd. Zware criminelen moeten na het uitzitten van hun straf langer onder toezicht staan. Dat stelt staatssecretaris Steven voor. De rechter kan straks bepalen dat een ex-gevangene... twee tot vijf jaar in de gaten wordt gehouden... en kan die periode steeds verlengen. Daardoor is ook levenslang toezicht mogelijk. Bij een internationaal onderzoek naar het witwassen van crimineel geld... is er vandaag beslag gelegd op tachtig panden in Nederland, België, Spanje en Duitsland.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 Buien en aanrijdingen zorgen voor een rommelige en drukke avondspits. Er staat in totaal ruim 200 kilometer file. Vooral in het zuiden van het land, maar ook rond Utrecht en bij Rotterdam is het druk. De meest opvallende files die staan op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen de afrit voorst en Badmen, 18 kilometer. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is daar nog een tijdje dicht. Het verkeer wordt er wel mondjesmaat via de vluchtstrook langsgeleid. Maar het is toch beter om de reis naar het oosten even uit te stellen. Of om te rijden via Zwolle. Op de A2 ging het ook mis, van Den Bosch naar Utrecht... tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 10 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. De kijkers staan de andere kant op, naar het zuiden... tussen Beest en zalbommel ook 10. A50, Eindhoven richting Os, bij Sint-Oederode 4. Dat zijn de kijkers na een ongeluk aan de andere kant, vanuit Os. Daar staat inmiddels file vanaf eerder tot aan Son en Breugel, 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. In de probleemwijken van Stockholm heeft Rolien Kriton de hele dag gekeken en geluisterd, zo direct haar verhaal.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 7 over zes, goedenavond, geen weekend voor VVD-leden. Die beginnen zo direct aan een partijcongres. Hier en daar vrolijk, maar ook ernstig. De kwestie van integriteit staat hoog op de agenda. Vanwege de verdenkingen tegen de voormalige wethouder in Roemont, Jos van Rij. Uh, enerzijds uh, ambtelijke corruptie, anderzijds het uh, schenden van het Amtsgeheim. Dat straks met Wilma Borgman. Eerst naar Rolien Kreton in Stockholm. Want de Zweedse politie staat op scherp. Na vijf nachten op rij van rellen in delen van Stockholm... en andere grote Zweedse steden... hopen ze nu de boel rustig te kunnen houden. Rodin in Stockholm, hoe wil de politie dit doen? Nou, dit weekend eh, krijgt de politie versterking uit andere delen van Zweden. En ja, wat je merkt is dat ze toch nog eh, onvoldoende greep hebben op de rellen. En je merkt ook dat het een nieuwe problematiek is... en dat ze vrij onervaren zijn... Het gaat om een relatief kleine groep relschoppers. Het probleem is nog steeds dat de rellen zich verplaatsen naar eh, nieuwe wijken. Dus het bestrijkt een groot eh, gebied. En ja, voor de politie is er steeds maar afwachten waar die rellen s'avonds en s'nachts eh, losbarsten. Eh, wat je wel merkt is dat bewoners, wat dat betreft steeds meer durven. Er is bijvoorbeeld een jongen geweest die twee tieners in de kraag heeft gevat... die uh, met bakstenen naar de politie gooiden. En wat je ja, goed merkt, dat de bewoners het echt zat zijn. Ja, je hebt vandaag de gelegenheid genomen om in een aantal wijken rond te lopen. Wat is je daarbij opgevallen? Ik heb veel uh, winkeliers uh, gesproken die, die heel erg boos zijn. Uh, want ja, er worden niet alleen auto's in brand gezet... maar ook heel veel uh, winkelruiten ingegooid. Er uh, zijn ook uh, jongeren hebben ook geprobeerd om schoolgebouwen in brand te zetten en er zijn sommige scholen die uh, tieners vrijgeven uh, om uh, ja, de rotzooi van railschoppers op te ruimen. Uh, ouders maken zich zorgen dat een kind op het verkeerde pad uh, komt. En wat ook opvalt is dat zodra het gaat schemeren dat je kleine groepjes uh, mensen ziet, uh, vaak gele hesjes aan. Dat zijn mensen van verenigingen, ouders, die zich vrijwillig hebben aangemeld... Uh, als een soort uh, buurtwachten uh, s'avonds en s'nachts uh, rondlopen. En ja, de bedoeling is dat die zoveel mogelijk jongeren die s'nachts op straat uh, lopen aanspreken... En, uh, de bedoeling is dat ze contact met deze jongeren zoeken. Ja, Er is veel de vergelijking gemaakt met de banlieus in Parijs... waar je soms gewoon niet moet komen. Maar geldt dat voor Stockholm ook? Zijn daar no-go-areas waar, waar zelfs de politie bijvoorbeeld niet durft te komen? Nou, Dat valt eigenlijk wel mee. Vooral nu, zou je zeggen. Omdat er nu heel veel mensen s'nachts op straat lopen. En ik denk ook, als je het vergelijkt met andere uh, Europese steden... dan zijn die no-go-areas een minder groot probleem dan in andere steden. Burgerwacht en de politie voeren de veiligheid op korte termijn. Wat, uh, wat doen ze in de politiek waar ze vaak aan langere termijn oplossingen uh, willen gaan denken? Nou, er, ja, er wordt natuurlijk heel veel uh, gepraat over immigratiebeleid. Uh, uh, Zweden is een, een klein landje, 9 miljoen inwoners. en behoort tot de landen uh, dat het meest asielzoekers krijgt... en ook het meest verblijfsvergunningen geeft... Um, die discussie komt op gang en wordt nog heel voorzichtig gevoerd. Vooral als je het vergelijkt met andere Europese landen waar die discussie al jaren geleden uh, losbarstte. Uh, er is bijvoorbeeld vandaag een rapport uitgekomen uh, waaruit blijkt dat uh, Zweden uh, onderaan staat uh, van alle rijke industrielanden als het gaat om uh, immigranten aan een baan te helpen. De werkloosheid onder immigranten is heel erg hoog. Uh, ja, dat zijn relatief nieuwe discussies. Zweden zijn altijd bang geweest om die discussie aan te gaan. Maar ja, daar komt nu wel verandering in. Iedereen kijkt naar vanavond jouw verslag. Morgenochtend in het Radio 1-journaal. Rolie Kreton, dankjewel. De Nederlandse tak van de Free Record Shop vraagt faillissement aan. Voor de oprichter en eigenaar Hans Breukhoven moet dit een grote klap zijn. Begin november hadden we hem nog in de uitzending... toen hij uit het bestuur stapte op de vraag of hij het zinkende schip zou verlaten. antwoordde hij toen? Nee, zeker niet. alsjeblieft, zeg, zegt, doe ik lol. Nee, nee, Free Record Shop uh, is nog steeds een, een goedvarende boot. Uh,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 Realiteit heeft hem en het bedrijf ingehaald, dus is de vraag gerechtvaardigd: komt de ondergang van Free Record Shop als een verrassing? Een vraag aan een kennis van de entertainment sector weinig Slossig. Eerlijk gezegd niet. Je zag het eigenlijk, je ziet het natuurlijk al jaren fout gaan. Dat gaat met de hele branche natuurlijk al een aantal jaren niet goed. Maar bij Free Record Shop speciaal zag je echt de afgelopen week. Heb ik het een beetje in de gaten gehouden op klacht.nl bijvoorbeeld. Dat is een site waar je allerlei klachten kan volgen. Daar zag je steeds meer mensen die dingen bestelden bij de webshop van Free Record Shop en het niet geleverd kregen. Je merkte echt dat het assortiment niet meer zo goed bijgehouden werden. Uh, tickets uh, werden niet meer geleverd en konden dus ook niet verkocht worden. Dus je zag het echt al wel een beetje down the drain gaan. Oprichter en eigenaar Hans Breukhoven heeft uh, bakken met geld verdiend. Hè? Uh, vooral met de opkomst van een cd. Waar is het toch fout gegaan? Het ging bijna al daar fout, want in eerste instantie geloofde hij niet in de CD. Maar dat heeft hij gelukkig snel hersteld. Toen heeft hij inderdaad daar een groot deel van zijn kapitaal meegemaakt. Uh, maar ja, niet lang daarna, eind jaren negentig, uh, had je natuurlijk de digitalisering van de entertainmentbranche. Alle producten worden nu ook via internet aangeboden, fysiek en digitaal, uh, illegaal en legaal. Daar heeft hij natuurlijk veel last van. De mogelijkheid om daar snel op in te spelen was er niet. Mede doordat de, ja, de samenwerking met de industrie niet optimaal was in dat uh, opzicht. Uh, dat is één punt. Het tweede is branchevervaging. is toch ook een, een belangrijk punt. Dat is eigenlijk ook al van alle tijd. Maar dat, dat gaat steeds verder en verder. En je ziet dat steeds meer branchevreemde kanalen... dus niet-entertainmentwinkels allerlei entertainmentproducten aan gaan bieden... Uh, dat heel goedkoop in de schappen zetten in de hoop mensen binnen te krijgen. De blokker? De blokker, de, uh, maar ook mediamarkt, uh, uh, het kruidvat, uh, dat soort zaken allemaal. Benzinestations niet te vergeten. Uh, en dan is er natuurlijk uh, de economische crisis. Um, en, en er is natuurlijk toch een aantal fouten gemaakt de afgelopen jaar... met, met verkeerde beslissingen die verkeerd zijn uitgepakt. In buitenland? Het buitenland is bijvoorbeeld op een fiasco uitgelopen. Uh, ze hebben een paar jaar geleden nog geprobeerd een samenwerking aan te gaan met Expo. Uh, is ook uh, op niks uitgelopen. Ja, dat zijn toch allemaal dingen die kosten geld, energie, tijd. Uh, ja, en die hadden ze beter in andere dingen kunnen steken. Maar dat is achteraf. Hè? Is die strijd überhaupt wel uh, te winnen voor de muziekwinkel? Uh, eerlijk antwoord, nee. Hoe erg is het wat er nu gebeurt? Ik zou het wel als een, een drama durven omschrijven. Je hebt natuurlijk niet alleen Free Racket Shop zelf... maar je hebt ook de toeleveranciers van die, van die club. En uh, ja, als er een kwart van je marktaandeel... want zo groot is Free Racket Shop op dit moment... als dat onderuit valt, dan heeft dat absoluut ook uh, zijn repercussies... in de rest van de branche. Is het pijnlijk voor Hans Breukhoven? Ja, zo mag je het wel omschrijven. Hans Breukhoven was natuurlijk het, echt het boegbeeld van Free Racket Shop. Free Racket Shop is Hans Breukhoven. Dat weet 99% van de bevolking. Dus het faillissement van Free Racket Shop... is automatisch ook gezichtsverlies voor Hans Breukhoven. Maar hij heeft geld zat, hè? Uh, uh, dat denk ik wel. Ik uh, heb geen medelijden met hem. Hoewel ik dit natuurlijk wel een sneu, uh, sneu verhaal vind. Niet alleen voor hem, eigenlijk vooral niet voor hem. Maar vooral voor alle mensen die het meest in dit hele verhaal. Vertelde Werner Slasser aan verslaggever Jeroen Schutijzer. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Op een gure vrijdagavond tv-series kijken uit een gekochte of een geleende dvd-box. Of tegenwoordig via internet, kan ook. Vanaf vanavond tot en met zondag kunnen tv-serieverslaafden in de Amsterdamse Westengasfabriek hun series kijken. En Marcel bril, je bent er de hele middag. Dat kan echt dag en nacht. Ja, dat kan dag en nacht. Het begint hier rond 8 uur, half negen. En het gaat een hele tijd door, de hele nacht. Er is een marathon van een serie die om 11 uur begint. Overspel is dat, waar ik net even tweede seizoen van mocht kijken. En dat duurt dan tot half negen in de ochtend. En dat gaat dan gewoon vrolijk weer verder. Ik ben nu overigens weer een serie aan het kijken, ja ik uh, bof wel hoor wat dat betreft, maar uh, nu in de zaal, de zaal waar uh, het plaats gaat vinden, Adam en Eva, zo uh, heet deze serie, gaat over Amsterdam, toevallig weer een Nederlandse serie, uh, want hier zijn ook veel internationale series, Homeland, maar ook uh, Borgen worden hier vertoond. Um, en de zaal is tot nu toe helemaal voor mij alleen omdat het vanavond pas begint. Nou ja, bijna uh, helemaal alleen voor mijzelf. Want Vulko Kuindersma, een van de initiatiefnemers, die zit met mij mee te kijken. U organiseert het dus. Maar bent u zelf ook een... TV-serie-fan? Ja, ik ben zeker ook een TV-serie-fan. Uh, eigenlijk al uh, heel mijn leven dat ik uh, heel veel series kijk, met name de West Wing. Dat is een van mijn favoriete series. Heb je daar ook mee begonnen? Ik denk dat het daar stiekem mee is begonnen. Dat was echt een van de eerste series die ik me kan herinneren, die ik niet weg kon leggen. Bijna als een goed boek waar je aan begint en dat je niet kan wachten totdat je het helemaal hebt uitgelezen. Dat had ik met die serie. Ik kon niet wachten tot het volgende seizoen klaar was en ik werd meegezogen in het verhaal over de Amerikaanse president waar de West Wing over gaat. Dat is wel het voordeel, hè, van series die je op DVD kunt krijgen, op internet op kan zoeken. Dat je maar door kan kijken, door kan kijken, door kan kijken. Ja, nee, absoluut. Het ideale. Dat je de zogenaamde binge-view, dat je gewoon begint en pas stopt op het moment dat het klaar is. Maar ik vind het ook lekker om nieuwe series te ontdekken. En dat is ook een beetje waarvoor wij dit festival hebben neergezet. Een soort van proeverij. Van alles mooi, alle mooie series die er op dit moment zijn. En daar als je. Ja, je kan bijvoorbeeld als fan van borgen binnenkomen. En uh, uh, je gaat eruit als fan van Game of Thrones. Dat kan je hier allemaal ontdekken en kijken. Wanneer dacht u, ik ga een festival organiseren? Want het is de eerste keer dat in Nederland een tv-seriefestival wordt georganiseerd. Nou ja, dat, we hadden het er met een aantal vrienden over. En je merkte dat steeds meer mensen uit de industrie, maar ook mensen uit onze omgeving... hadden het over de series. En dat had zo'n enorme hype en er was zoveel om te doen. En er zijn zulke goede series dat we bij elkaar dachten... waarom is er eigenlijk nog geen eigen festival? Het is iets wat er nu ook, zeker gezien de kwaliteit... het neemt filmische proporties aan. Ja, filmische proporties. U komt uit de filmwereld u ook organiseert ook filmfestivals. Zijn tv-series eigenlijk leuker dan no films? Leuker wil ik niet zeggen, maar ik vind het leuk om ook een hele mooie serie achter elkaar te kunnen kijken. Ik hou van beiden. Ja, want uh, een film is een keer afgelopen. Dan moet je weer wachten. Misschien nog op een vervolg ergens over een aantal jaren. Maar hier is het de hele dag, de hele nacht doorkijken. Hè? Het is hier de hele dag, de hele nacht doorkijken. Je kan marathons bezoeken. Je kan gesprekken met makers kan je, uh, afgaan. En daarnaast kan je lekker series kijken. Gewoon de eerste twee afleveringen van Nieuwe Seizoenen. En daarmee ontdek je eigenlijk wat nog meer uh, er allemaal te, ki uh, te kijken valt. Veel plezier. Dat Dank u wel. Dank je wel. En jij ook veel plezier, Marcel Brul, daar bij het festival. Ik heb goed naar je geluisterd. En volgens mij blijf je ook nog even hangen. Vergeet niet, maandagochtend zijn we er weer. Hopelijk. Daar ben bij zwaan. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Het grootste probleem zit nu op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Want de weg is al een tijdje dicht bij Badmen na een ernstig ongeluk. Tussen de afrit Forst en Badmen 18 kilometer fieden. En de andere kant op tussen de Alfred Marklo en Badmen 10 kilometer. Zojuist in Enkhuizen is de hulpverlener van het jaar gekozen. Dat is een eretitel, bedoeld voor professionele brandweerlieden... politieagenten en of ambulancemedewerkers. Minister Opstelter van Veiligheid en Justitie mocht de winnaar bekendmaken. De jury heeft uh, moeten kiezen. Uh, dat is uh, gebeurd. En ik zal het meteen maar zeggen, of nog even niet... <lacht> maar nee, laat ik het uh, meteen uh, zeggen... Uh, het is uh, Lucien van der Heuvel. Ja. Bravo, applaus. Lucien van der Heuvel, goede avond. Goede U werkt bij de brandweer. Ja, klopt. Gefeliciteerd. Dank u wel. U krijgt die prijs, zo begrijpen we, omdat u een gehandicapte vrouw... via 112 uit een brandende woning hebt gepraat. Wat gebeurt uh, er? Nou, Ik kreeg een 112-melding binnen. En uh, die mevrouw die vertelde mij gaandeweg het gesprek dat, er, dat haar keuken in brand stond... Dat ze gevallen was en dat ze in was, dat ze niet de woning uit kon. En dat ze ja, hulp nodig had. En die hulp hebben wij aangestuurd. En tijdens het gesprek heb ik die mevrouw uh, instructies gegeven wat ze moest doen, waar ze het beste naartoe kon gaan. En uh, mijn collega die langs me zat, die heeft op dat moment de collega's op straat aangestuurd. En zodoende zijn wij samen tot, uh, tot de juiste oplossing gekomen. En dat gebeurde dus vanuit de meldkamer, want u bent centralist, begrijp ik, bij de brandweer. Ja, klopt. Dus u bent niet degene die, die zo'n brandend huis binnen binnenstormt... Binnen en iemand over de schouders naar buiten haalt? Nee, wij zijn de, de mensen die dus aan de, aan de andere kant van de telefoonlijn zitten... die een uh, 112-oproep ontvangen en de coördinatie verzorgen... tussen de mensen op straat en de, en de mensen die de 112-bellen. Want dat is in feite net zo belangrijk? Misschien, ja, ja heel belangrijk. Ja. Hoe is erop gereageerd op het feit dat u deze prijs krijgt? Nou, eh... Uh... Iedereen is heel erg trots. Iedereen is heel erg uh, blij dat ook een keer het centralistenvak in, een, uh, in het voetdicht wordt geplaatst. Omdat het vaak een, uh, ja, een, een schakel is in de hulpverleningsketen die, die over het hoofd wordt gezien. Over het hoofd wordt gezien en misschien ook niet zo heel erg serieus wordt genomen door de mensen die uh, echt het veld ingaan? Nou, zeker wel serieus genomen worden door de mensen in het veld. Omdat ze, ook, uh, omdat ze ook afhankelijk zijn van ons. Want wij zorgen, verzorgen de alarmering. En we verzorgen de communicatie tussen de verschillende diensten. Dus, uh, maar maar het, is, het is voor de mensen op straat uh, heel veel zelfsprekend... dat we bij een en twee iemand aan de lijn krijgen. Maar de mensen die erachter zitten, die moeten ook een, uh, ja, een gedegen opleiding hebben... en een, uh, een gedegen gevoel hebben bij hetgeen wat er, wat er gebeurt. Hoe was uw gevoel als u het vergelijkt tussen deze twee dingen? Het moment dat u die vrouw uit die brandende woning praatte... of het moment vanmiddag dat u de prijs kreeg van de minister? Uh, het moment dat we die mevrouw uit de, uit de brandende woning hebben gepraat... was, was voor mij het, het, uh, het ultieme gevoel van het, van het centralistenvak. Want het is hetgeen waar je het voor doet. En uh, toen ik vanmiddag hier werd, geëerd uh, voor hetgeen wat ik gedaan heb. Uh, ja, het is en blijft mijn werk. En uh, hulpverlener, dat, dat word je niet. Hulpverlener, dat ben je. Dat zit in je bloed. En uh, ja, het is allemaal... Het is, het is prachtig natuurlijk. Maar uh, ja, de bescheidenheid... Uh, het um, dient me wel te zeggen dat ik... Uh, dat ik ja, het, het hoeft allemaal niet zo. Het is, het is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, het is mijn vak. Uw vak en u redt mensen uh, terwijl u werkt. Voor mensen die helaas genoten zijn om 112 te bellen. Het ja, zijn de hoor. mensen die aan de lijn zijn. Lucia van der Heuvel. Winnaar van ja. als hulpverlener van het jaar. Dank u wel. Echt gefeliciteerd. Dank u wel. wel. We gaan naar Maarsen. Want daar begint over een kleine tien minuten het VVD-congres. Daar is dan natuurlijk ook Wilma Borgman Wilma... Um, een sfeer op vrijdagavond, VVD, moi, happy hour. <laughs> nou zo, het, is, het ziet er natuurlijk altijd gezellig uit bij de VVD. Um, ze vieren dit weekend ook hun 65-jarig bestaan. En vanavond als Mark Rutte op het podium staat hier in La Fabrique en Maarten... dan wordt er vast ontzettend hard geklapt. Um, de VVD'ers zijn nu aan het eten. Ik heb het wel eens anders meegemaakt bij de VVD... maar het jubileumdiner bestaat uit zakjes patat met hamburgers. Het ziet er uh, gezellig uit, dat zei ik al maar... Achter de façade is er wel van alles aan de hand, want je hoort hier toch veel ontevredenheid over de mate waarin de VVD herkenbaar is in de coalitie. Er is veel gemopper over de partijtop, vooral over de partijvoorzitter. En ik ben benieuwd of we dit weekend ook dat soort geluid in het openbaar zullen horen. Ben ik eigenlijk ook vooral benieuwd of de voormalige Roermondse wethouder Jos van Rij al is gesignaleerd. Nee, ik heb hem nog niet gezien. Ik weet ook niet of hij komt. Um, maar zijn geest zal hier rond waren. Uh, vooral morgen natuurlijk. Daar zal zijn naam op worden genoemd, want morgen gaat het hier over het onderwerp integriteit. Um, dan gaat partijvoorzitter Korthals uitleggen wat hij precies bedoelt... met de gedragscode waar hij begin deze week mee kwam, die uh, VVD'ers moeten ondertekenen. Ja, want er zijn VVD'ers die van rij kwijt willen als partijlid. Ze hebben ook een motie voorbereid. Hoe, hoe denken de meeste leden daarover? Nou, ik denk dat er wel veel mensen zijn die het met die tien leden die die motie hebben ingediend eens zijn. Uh, overigens, Tim, de naam van Van Rijf staat niet in die motie. Het is wel de aanleiding voor de indieners om uh, te zeggen... Uh, kwesties als rondom Van Rijf, die beschadigen de partij. Iemand die een strafrechtelijk onderzoek aan zijn broek heeft... die moet terugtreden. Die kan niet actief zijn op een kandidatenlijst of anderszins binnen de partij. En als die dat terugtreden niet wil... dan moet het dat desnoods hardhandig kunnen worden afgedwongen. Dan moet die desnoods uit de partij gezet kunnen worden. Nou, ik denk dat die stap veel VVD'ers te ver gaat. Dus als ik een voorspelling moet doen, dan is die dat die motie... Morgen niet gaat halen. Waarom niet? Nou ja, een strafrechtelijk onderzoek betekent nog niet dat je echt schuldig bent. Of uh, dat je ook echt uiteindelijk wordt veroordeeld. En dat is bijvoorbeeld de redenering van het partijbestuur. Uh, Kortals de partijvoorzitter, dat is een jurist. Die redeneert nogal formeel. Iemand is onschuldig tot het tegendeel is uh, bewezen. Dus pas na een veroordeling mag een partij stappen ondernemen tegen iemand. Maar hoe denkt uh, Kortals en, en zijn bestuur eigenlijk dan over deze zaak? Nou ja, hij heeft natuurlijk gezegd dat het verstandig is van de afdeling Roermond... om Jos van Rij van de kandidatenlijst af te halen. Nou ja, daar was ook wel wat moeite voor nodig. Want Kortals heeft zich de blaren op de tong gepraat om ze daar in Roermond van te overtuigen. Maar voor verdere stappen vindt Kortals het nog te vroeg. En op die houding is dan toch ook wel weer veel kritiek. Omdat mensen vinden dat het partijbestuur veel meer afstand moet nemen van Van Rij. Dat het partijbestuur duidelijk stelling moet nemen om duidelijk te maken dat dit soort dingen niet kunnen. En om die kritiek te... De beantwoord heeft kort als die andere oplossing bedacht. En dat is dan die gedragscode die morgen wordt besproken. En die zal wel worden aangenomen, denk ik. Morgen is het zaken doen. Eerst de borrel vanavond en de patat bij het eten bij het VVD-congres. Wilma Borgman in Maarsen. Dankjewel. Wellicht is het u ontgaan, zou kunnen, maar de Claudets willen geld zien. Ze zijn naar de rechter gestapt. Juist, de Claudets. Kent u ze nog? In Frankrijk waren ze vooral in de jaren zeventig een begrip als de danseresse van zanger Claude François. Die overleed 35 jaar geleden en dus is er nu in Frankrijk veel belangstelling voor Clo-Clo, zoals hij werd genoemd. Het probleem voor zijn ex danseresse is alleen dat zij daar geen stuiver aan verdienen. En dat moet veranderen. Om dit verhaal goed te begrijpen gaan we terug naar de jaren 60 en 70. Claude François, oftewel Clo-Clo, scoorde in Frankrijk hits aan de lopende band. Op de achtergrond, op het podium of in clips... telkens een handvol schaars geklede danseressen. De Claudettes... Tijdens zijn loopbaan Klo Klo er meer dan 40. Zoals Black, die zegt. We maakten wel degelijk deel uit van zijn show. 50% spectacle de Claude, niet begrijp, is dat ons De helft van Cloaklo's shows, dat waren wij, zegt danseres Black inmiddels in de 60. Cloaklo stierf jong, op 39-jarige leeftijd in 1978. Net als Jim Morrison van The Doors, sterft Cloaklo in een badkuip. Alleen niet door drugs. François werd geëlectrocuteerd toen hij een lampje wilde vervangen. 35 jaar geleden gebeurde dat en dus is er een film over hem gemaakt. Je m'appelle Claude François. Vous verrez, een jour je ferai un disque. Klooklo is in Frankrijk regelmatig weer volop in de belangstelling. En dus vinden de danseressen dat ze daar ook een centje aan mee mogen verdienen. De dames, 12 in totaal, eisen 16.000 euro van de productiemaatschappij. De productiemaatschappij wijst erop dat de danseressen misschien recht hebben op hun geld, maar dan moeten ze wel aantonen dat ze Claudette zijn. Als elles peuvent démontrer qu'elles ont participé à des enregistrements, elles ont accès aux droits qu'on peut leur répartir. Mais elles ont encore des documents à régulariser, ce qui nous permettra de débloquer leur répartition. De Claudette zouden het papierwerk nog niet in orde hebben. En nu ligt de zaak dus voor de rechtbank, zoals wel vaker als artiesten het met elkaar aan de stok hebben. d'habitude, dat wist ik daarbij niet. Een originele compositie van Claude François. Later vertaald in het Engels en natuurlijk bekend geworden bij ons allemaal... als My Way van Frank Sinatra. Een bijdrage was dat. Aan het slot van deze uitzending van onze correspondent in Parijs. Ron Linker. En waarom? Gaan we naar Joost. Joost Eerbmans, Goedenavond. Zeker, Tim. dankjewel. Uh, mooie muziek trouwens voor de vrijdag. Heerlijk, hè? Ja, ik hoop dat er nog wat luisteraars over zijn. Uh, in, in, in Hilversum gaat de zomertijd in, uh, weet je dat, Tim. Betekent dat... Alle, bijna alle actualiteitenrubrieken er een punt achter zetten. Die, die stoppen er gewoon een paar weken mee. Pas in september zijn ze weer terug. WNL bijvoorbeeld hebben vorige week de hele ochtendclub uitgezwaaid van vandaag de dag. Nou, die, die mensen die, die kunnen pas in september weer kijken of ze nog een baan weer hebben. Eh, vandaag de dag, dat is niet de enige. Het stel, eh, Paul Witteman stopt mee, de medewereldrijd door volgende week. Knever van de eh, brink komen terug. Die komen weer terug. Daar heb je wel weer gelijk in. Een, een nieuwsuur blijft en één vandaag. Maar het is wel vreemd dat er zoveel actualiteitenrubrieken moeten stoppen. Eigenlijk idioot. Het nieuws gaat gewoon door. En dus is mijn stelling. Stop de zomerslaap in Hilversum. Eh, bel WNL, zou ik zeggen. 0800 11 21 1121 Of twitter me. Dat kan met hashtag eens of hashtag oneens. Hashtag WNL. In de show zit mijn hoofdredacteur Bert Huisjes. En ook mediaman Mark Koster reageert. Dus avondspits luisteren. Van half zeven tot zeven. Mooi half uurtje stellingmakerij hier op Radio 1. Tot zo meteen. Na weer het verkeer en het nieuws. Ik wacht op u. Tot zo.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 SNS heeft 17 mensen op non-actief gezet na een integriteitsonderzoek. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping, oplichting en op witwassen. Een van de verdachten is een voormalig directeur van SNS Property Finance. Het OM heeft 5,5 jaar cel geëist tegen bedrijven Dr. Joep van den Nieuwenhuizen. De voormalige eigenaar van de failliete RDM-werf is de hoofdverdachte in het Rotterdamse havenschandaal... Hij wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschriften... fraude en het bezit van een vals paspoort. En in Londen zijn twee mannen gearresteerd... vanwege een incident in een Pakistaans vliegtuig. Volgens een ooggetuige probeerden de twee meerdere keren... om de cockpit binnen te komen. Ze zouden ook bedreigingen hebben geuit. Britse gevechtsvliegtuigen begeleiden het toestel... naar de luchthaven Stansted. Tot zover. Het weer met Gerrit Hiemstra. Nog steeds buien in het westen en zuiden van het land. En die buien zullen de komende uren geleidelijk verdwijnen. Klaart het op vanuit het noorden. En ik denk dat het vanavond zeker in het noorden en oosten aangenaam weer is. Vannacht zijn er brede opklaringen. We krijgen weer een koude nacht. De temperatuur daalt naar 5 tot plaatselijk 1 graad. Er kunnen wat mistbanken ontstaan. En opnieuw is er kans op vorsten aan de grond. Morgen begint de dag droog met flinke zonnige perioden.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 Ook zondag staat er een stevige noordwestenwind, maar het kan wel eens behoorlijk meevallen qua temperatuur en weer. Het wordt 12 tot 16 graden. In het zuidoosten mogelijk wat regen, vooral ochtends, maar verder ook af en toe zon. Na het weekend blijft het wisselvallig, maar meer zon en duidelijk minder koud. Overdag wordt het zon 15 graden. ANW-verkeersinformatie. Veel aanrijdingen en buien zorgen voor een drukke en een rommelige avondspits. Op de A1 is het helemaal mis bij Badmen na een ernstig ongeluk. Maar ook in het zuiden van het land blijft het opvallend lang druk. Maar dan die A1, want dat is wel het grootste probleem. Van Apeldoorn naar Hengelo. De weg is al een tijdje dicht bij Badmen, net ten oosten van Deventer. We vielen vanaf de afrit Forst tot aan Badmen 13 kilometer. is een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt er mondjesmaat via de vluchtstrook langsgeleid. Er zijn ook heel veel mensen die proberen om te rijden via de oude IJsselbrug. Maar doe dat maar niet, want dat levert net zoveel vertraging op. Het is beter om om te rijden via Zwolle, flinke omweg over de A50 en de N35. De andere kant op, vanuit Hengelo, loopt het ook behoorlijk vast... want er valt blijkbaar veel te zien. Tussen de afrit Markelo en Badmen, 11 kilometer staat echt stil. A2 van Eindhoven naar Utrecht... na een ongeluk tussen de afrits sint michels en Waardenburg... 14 kilometer, maar dat gaat wel weer rollen... want de rijstroken zijn weer vrij. Naar het zuiden lost de kijkerswielen ook geleidelijk aan op, 8 kilometer nog. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht voor de afrit Valkenswaard 8 na een ongeluk. De rijbaan is daar weer open. En de A50 Os richting Eindhoven bij Son en Breugel 5 kilometer na een aanrijding. Ook daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Stop het zomerreces op tv. Welkom in het Theater van het Argument. Hier is uw dagelijkse portie Gezond Verstand op Radio 1. Wel weer nou. 800, 1121. Goedenavond. Net als de Tweede Kamer gaat ook Hilversum wekenlang met zomerreces. Onvrijwillig worden vele tv-redacties ontbonden en begint de grote zomerslaap. Alleen Nieuwsuur en één vandaag mogen blijven uitzenden. De rest, Pauw Witterman, Mand, Wereldrijd door, Zembla, Buitenhof, Pauw Nieuws en, van een, en sorry Vandaag de Dag, sluiten allemaal gedwongen hun burelen. Geen verslaggeving in de zomer. Het personeel gaat in de WW en moet maar zien of ze weer aan de bak komt in september. Terwijl overal in de wereld het nieuws wordt verslagen, gaat Hilversum wekenlang op zwart. Onbegrijpelijk en onwenselijk. Komkommertijd bestaat niet. Stop het zomerreces op TV. Bel WNL 0800 1121. Ja, alsof terreuraanslagen. of rellen in Stockholm. of in de Shariawijk. of dat allemaal niet gebeurt in de zomermaanden. Het is eigenlijk van de gekken dat het gebeurt. Dat uh, Hilversum op slot gaat voor een groot deel. En dat die redacties dus weer in september pas welkom zijn. Uh, voor Hilversum is het een, een hele gewone zaak. gebeurt eigenlijk elk jaar. En zo ziet u vanavond de laatste uitzending van Paul Witteman. De wereldrijd door eindigt volgende week. En ik geloof dat het Nieuws inmiddels ook al, uh, al gestopt is. Dus u, weet, u merkt het. Het is, uh, het is niet iets wat wij prettig vinden bij WNL. We zouden het liever doorgaan. Daar ligt het niet aan. Maar we gaan het zo even horen van Mark Koster, die reageert erop, onze mediaman. En Bert Huisjes, de hoofdredacteur van WNL, zal ook zijn reactie geven op de stelling Stop het zomerreces op televisie, 0800 1121, nu bij mij live in de show. Of doet het met hashtag eens of hashtag oneens. Medestander zegt eh, eens. De hele overheid geeft, geeft geen gehoor van april tot Sinterklaas, want ze hebben vakantie, maar van wiens geld? En Michael Duurlo twittert eens. Lijkt mij gewoon een kostenbesparing. En Max Been twittert mij Eerdmans, ook eens. Er zijn genoeg mensen die thuis blijven en niet op vakantie gaan. En die willen geen herhalingen zien. Ik ga naar mijn eerste beller, op lijn 1. Jeroen van Oostveen. Goedenavond, Jeroen. Hoi, je, Joos, goedenavond. Ja, vertel. Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Ga, ga je gaan. Mooi. Ja, ja, ik ben het uh, helemaal even met de stelling, wel maar om een heel andere reden. Ik, uh, je, je stelling komt als een geschenk uit de hemel, want ik erger me er al heel lang aan. Omdat het, uh, ik ben ondernemer. Ja. En ik merk, zeg maar, ja. zodra uh, het op de tv is van nou, we gaan met recess dat het een soort boodschap uitzendt. Ja, nou, jongens, we gaan even lekker drie maanden vakantie vieren. Ja. Uh, en, en ja, ik denk dat het een hele positieve impuls op de economie kan hebben als de overheid het goede voorbeeld geeft. En gewoon lekker iedereen door laten werken. Om te zeggen, jongens, altijd keihard werken en business maken. Ja. En niet drie maanden uh, met je voetjes op tafel en uh, lekker uitrusten van het harde werken, zogenaamd. Precies. Volledig. Uh, een, verkeerd, een verkeerd signaal bedoel je ook naar de rest van de, van de samenleving toe? Absoluut. Okay. Ik denk dat het een hele mooie. Uh, die zijn om lekker door te werken. Dank je, Jeroen. Jeroen van Oostveen. Bel als eerste. Bel WNL 0800 1121. Stop het zomerreces op televisie. Even naar Ellen de Jong uit Zutphen. Ja, goeiedag. Dag. Uh, ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik erg me al jaren aan, aan uh, de zomerreces. Mm -hmm. En uh, er worden bakken met geld verdiend, daar in Hilversum. Ja. En wij betalen daarvoor... En wat zie ik in de zomer? Uh, herhaling, herhaling, herhaling, herhaling. Ja, je kunt ook zeggen, dat scheelt belastinggeld. Ja, aan uh, Ik uh, ben het zo zat. Ik heb mijn uh, abonnementen opgezegd. Ik heb geen tv meer. Oei. Ik dat ben is... er helemaal klaar mee. Dat is een drastische maatregel. Ja, ik luister alleen nog maar naar Radio 1. Ja, dat kon goed uit. Ja, nou, dat, ja, ja. dat is ook mooi... Nee, ik ben helemaal klaar met die, ja. met die tv. Ja, die... En, en wat er ook is, hè, als, als er dan wat is, is het van een kwaliteit van Likmefesje. Mm -hmm. Ja, Ellen de Jong, het is een helder uh, statement. Bedankt. We vallen in de, okay. uh, wij vallen in, in ieder geval niet in herhaling, want onze telling is weer anders dan die van gisteren. Dan zeg ik er maar eens even bij. Ik ga naar mijn hoofdredacteur Bert Huisjes. Goedenavond, Bert. Goedenavond, Joost. Welkom bij Avondspits. Dankjewel, het is een hele eer. Ja, het is de tweede keer in ons leven dat jij uh, ons belt en, uh, me en meedoet. Um, nou, laten we maar met de deur in huis vallen. Een stop um, op het zomerreces uh, bepleit ik. En kan... Ik ben het heel erg met je eens. Met de televisieshow, de ochtendshow vandaag de dag... is uh, half mei de stekker eruit getrokken. En um, die is pas per 2 september weer terug. Ja, het nieuws stopt niet. Uh, mensen horen geïnformeerd te worden... Uh, en het is, uh, is uh, ja, ongelooflijk dat de publieke omroep in de zomer gewoon helemaal niets levert. Nee, waarom gebeurt het? Ja, ik denk dat het in een vervrede is bedacht om, uh, om uh, de mensen wat rust te geven. Maar de praktijk is nu, uh, ja, je denkt dit is goedkoper. Maar uiteindelijk betalen we met z'n allen nog heel erg vaar mee, ook aan dat zomeris is. Omdat zo'n beetje half Hilversum uh, wordt ontslagen. Dus drie maanden ja. met ontslag wordt gestuurd... En die komen allemaal in de sociale regeringen terecht. Dus uh, ze moeten allemaal een uitkering aanvragen. Dus uh, al die mensen worden alsnog betaald. Ze dus allemaal echt stuk voor stuk... Ongelooflijk. ...zouden doorwerken. Ja, maar dat weet dat ongelofelijk. bijna... Dat is ongelooflijk. Precies. Dat, dat, dat weet ook bijna niemand, denk ik, Bert. Dat, dat, dat mensen ik, gewoon echt in de WW terechtkomen. Ik denk dat bijna mensen dat weten. Wij hebben een uh, veilige uh, feest gehad. Daar was jij ook bij. Ja. En dan uh, zie je dat uh, uh, daar zijn echt met 80, 90 man... Die allemaal werken op uh, redactie, op ondersteuning, uh, techniek. Dat die allemaal van, uh, met de ontslag worden gestuurd. En dat is het een vrolijk feest, maar het is gewoon een massa-ontslag. Ja. Dat ieder jaar terugkomt. En dat geldt niet alleen van vandaag de dag. Dat bij, bij het Wereldwijd Door wordt ook uh, de redactie weer ontslagen. Bij Paul Witteman wordt de redactie weer ontslagen. Al die mensen gaan gewoon een uitkering aan. Tijdelijke contracten, allemaal? Van, ja. Tijdelijke contracten. Laat die mensen gewoon doorwerken. Uh, geeft de belastingbetaler, waar hij recht op heeft, gewoon ja. volwaardig tv. Hé hey Bert, waarom mogen wel een vandaag Nieuwsuur en Brandpunt doorgaan? Waar is dat dan op gebaseerd? Nou ja, kennelijk is dat een kwestie van prioriteiten stellen, dat ze nog wel enige duiding willen geven op het, op het wereldnieuws en het Nederlandse nieuws. Maar ja, kijk, de ochtend is een heel belangrijk uh, ja. informatiemoment voor veel mensen. Ze lezen de krant en ze kijken tv, wat is er allemaal gebeurd in uh, Nederland? Je wil weten waar de files staan, je wil weten wat voor weer het wordt. Absoluut. Nou, uh, vorige week en uh, deze week was er gewoon nog vorst. En wij zitten drie maanden in een, zomer, uh, ja. in een zomerreces. Dat, ja. dat slaat helemaal nergens. Nou ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Je, hebt, je, hebt een lekker, uh, je kunt lang, lekker lang op vakantie, Bert. Nou, dat valt er heel erg tegen. Oh. Ik kan niet lekker lang op vakantie. Wij gaan gewoon door met onze zondagshow uh, met uh, Charles Groenhuizen en Jaap uh, en Paul Jansen en, uh, en Janneke Willemsen. Dus ja. wij zijn druk, uh, druk bezig. En we zijn natuurlijk ook, uh, uh, onze radioprogramma's gaan ook allemaal door. Uh, zoals je weet, dus wij, wij blijven wel flink doorwerken. Ja. Maar we hadden gewoon die tv-show ook gewoon willen blijven maken. Zo is en, dat. Uh, en we betalen de mensen alle echt heel veel geld voor. 1,2% van ons uh, bruto inkomen gaat naar, uh, gaat naar de publieke omroep. Nou, dan zou ik zeggen van, stel de prioriteiten wat anders. Misschien wat minder kindertelevisie. Als kinderen toch op school zitten, waarom moet de hele dag ja. nou, kindertv zijn? Ik snap dat niet. Misschien, misschien... Ja, sorry Bert. Misschien moet, als, misschien moet je als WNL wel met een, opnieuw met een kruiwagen naar Hilversum toe... Met, om daar gewoon eens een, een paar duizend uh, bezwaren af te, af te geven. En ik denk dat daar een massale steun voor zijn, want, uh, zou zijn. Want uh, ja, ik... in Nederland wil men gewoon tv kijken en uh, men heeft er recht op, men betaalt ervoor... Uh, dus uh, hij moet ook geleverd worden. Oké, okay, Bert Huisjes, dank je zeer. Ik kan niet anders zeggen dat er heel veel steun binnenkomt voor dit, dit pleidooi. Want uh, alles is heftig eens wat ik nu nog zie op het tweede scherm. Dus uh, daar zit je goed. Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL. Zeer bedankt voor je reactie op de stelling. Stop met dat idiote zomerreces op televisie. Gewoon doorzenden. En niet alleen Nieuwsuur en één Vandaag... maar ook gewoon alle andere actualiteitenrubrieken. Het nieuws staat niet stil, mensen. Aarles Kulk zegt... Eerdmans eens, Nederland leeft toch niet in de middeleeuwen... alhoewel ik die Pauw en Witteman zal missen als kiespijn. En Rob van der Groep zegt ook eens, televisie voor elke doelgroep... maar drie maanden van het jaar niet met een vraagteken zet hij er, erbij. Ik ga naar Guido van Riet. Goedenavond, Guido. Hey, goedenavond. Guido, jij bent redacteur bij Knevelen van der Brink? Ja, zo is dat? Precies. Ik denk, nou ja, ik bel maar even spontaan om te melden... dat wij er in ieder geval uh, vanaf maandag uh, elke dag wel zijn, tussen uh, 11 en 12. Precies, tot, tot wanneer eigenlijk? Uh, nou, gewoon elke dag uh, tot en met, uh, tot uh, september. Jullie... En, uh, voor, oh, dat... voorheen, voorheen was het zo dat uh, tijdens de tour uh, dat we dan uh, eruit moesten. Dat bedoel ik. Ja. Voor, uh, maar, maar dat is dit jaar voor het eerst uh, ook anders. Dus we, ja, je kan gewoon elke dag. Uh... Het verse nieuwsbeeld tussen 11 en 12 Nou ja, dat vind ik kijken. gewoon goed dat je dat zegt. Dat, haalt, dat, dat, dat is een duidelijke correctie. Want ik dacht, dat, dat is voor het eerst ook. Hè. Meestal was het dat jullie aan de randen mochten aanvullen... en dan, dan uh, eruit ging. Maar dit jaar dus voor het eerst... Paul Witteman blijft, blijft overeind. Oh, ja, sorry Paul, ja, De knijden van de brink op het tijdstip. Zeg <laughs> maar dan ik, maar de Ja, dan, eh, dan iets al. En dan van ja. de EO op zijn EO's. Nee, prima. Guido, dank je voor die, voor, die, uh, voor die correctie. Heel goed, merci. En je kunt nog meedoen. Stop met dat idiote zomerreces. Net als... Uh, het voortzetten van uh, Kneel van der Brink zou je dus dat ook prima met Pauwnieuws... en met uh, Vandaag de Dag en Buitenhof bijvoorbeeld kunnen en willen, willen zien. Uh, Loe die twittert eens, waar mag er behalve sport geen, geen nieuws zijn in de zomer? De crisis gaat door en er moet en mag nog steeds gewerkt worden. Uh, Hans Hans Teun is uit Zetven. Ja, uh, ik ben de Loe het mee eens in zoverre. Uh, mij lijkt drie, vier weken genoeg voor mensen qua vakantie... dan weer gewoon doorwerken, uh, lijkt mij. Ja, mij lijkt God, het ik dan. ben van oude stempel natuurlijk, dus ja. Gewoon doorgaan, nieuws stopt niet. Ja, ja hoor. Oké, okay, duidelijk hoor. Antsteunissen, merci. Ik ga naar Jan de Hoop. Kijk eens aan, een collega van RTL. RTL Nieuws, goedenavond Jan. Hallo, hallo, goedenavond. Jan, jij ja, wil reageren. Wij, wij, ja, wij blijven uiteraard ook uitzenden met het ontbijtnieuws uh, de, hele, de hele zomer. Maar wat mij, wat mij verbaast is, en wat ik niet goed begrijp... is dat jullie zelf niet uit kunnen maken dat jullie met onze collega's van de ochtend doorgaan. Nee. Dat is niet zo gek. Dat jullie kan. hebben toch zendtijd? Jullie hebben toch een zendvergunning en zendtijd? Nou, de Bert, Bert Huisjes is net weg, de hoofdredacteur... maar die ja, zal nog ja. luisteren, misschien dat hij nog even terugbelt. Maar ik, ik heb begrepen van hem dat het niet kan... dat het dus absoluut uh, wordt opgelegd door de publieke omroep. Ja, maar wie maakt dat dan uit? Vraag ik me af. Als jullie, jullie hebben zendtijd en als jullie daar het uh, programma willen uitzenden... Uh, op een enig moment hebben jullie toch ook de zendtijd van de wereld... doorgenomen overgenomen, volgens mij. De zend... dat tijdje gedaan. De zendtijd van de wereld... Zomers. Ja, in de zomer, ja, zomer. Dat, dat klopt. De ja. zomertijd, dat was inderdaad het... het uh... Dat was in de avond, toch? Dat was op de Wereld het Doortijdstip ja, inderdaad. Ja, ja, goed, dat was een gat op dat, te vullen. Dan, als, het als gat... Dat kan, moet je toch ook ochtends door kunnen gaan, lijkt mij. Ja, het is in, dat was half een live wat je bedoelde inderdaad. Maar dat heb ik begrepen dat het in de ochtend gewoon zo is vastgelegd. Geen ochtend tv in, in den zomer. Dus dat is voor, ja, ja, ja. Ja, voor jou goed nieuws, denk ik. Ja, nou, ik hou wel van een beetje concurrentie, hoor. Dat houdt je scherp. Dat lijkt me ook. Maar ja, dit is wat jij ja. zegt. Het, het, het, jullie gaan gewoon door met, met het ontbijt-tv uh, gebeuren. Daar, zal, daar, zal, daar is dus een markt voor, zeg je ook. Dat wordt natuurlijk ja. gefroten, ook in de zomer. Ja, wij, wij, wij, jullie zitten ook op satelliet, bij ook. Dus het komt ook op alle campings in, in heel Europa aan. Daar kijken ook mensen. Uh, ik vind dat je zomers de deur niet dicht moet doen. Nee, nou, we zijn het eens, Jan de Hoop. Dankjewel Heel goed. voor je welletje okay, naar WNL, van RTL naar WNL en andersom. Dankjewel Jan. Uh, Bart Mos zegt, je komt toch niet weer de hele zomer stop bij ons... op een bankje in de zon cappuccino drinken, zegt hij. Uh, dat is voor mij of voor iemand anders. Mark Westerdorp zegt, avondspits, neem aan... dat salarissen wel rekening houden met het zomerreces. Of tijd voor andere snabbels? Hij is ermee oneens. Zometeen Mark Koster. En uh, u gaat nog even meedoen. 0800 1121. Stop met dat idiote zomerreces op televisie. Ga naar mee Menes uit Rotterdam. Ja, ja, dat ben ik weer. Ja, helemaal eens met de stelling. Uh, dat moet stoppen, dat, uh, dat glazen. Uh, ik, betaal, ik betaal voor mijn favoriete programma. Om te horen, betaal ik gewoon voldoende als belastingbetaler. En uh, ik krijg gewoon 25% uh, minder dan voor ik uh, betaal. Mm -hmm. Dat is één punt. Het tweede punt is: uh, hoe kan het zijn dat grootverdieners 3, 4, 5 ton per jaar verdienen uh, op tv? Uh, het oplezen van een autocue. En, en dat ik gewoon drie maanden lang mijn programma niet kan zien. Dat is toch eigenlijk vreemd? Ja, ik ben het ja, goed Van het met je eens. Uh, ik, ik zoek ook naar de, naar de reden ervan. Misschien weet Mark Koster het te zeggen. Wat, wat daar eigenlijk überhaupt de gedachte achter is. Uh, behalve, Mag ja. ik nog één ding zeggen? Ja, sure. sure. Nog, één nog één ding. Vakantie moeten we allemaal. Dat begrijp ik. Dat is het punt ook helemaal niet. Maar je kan ook een vervanger voor die drie, vier, vijf weken dat iemand op vakantie moet... kan er ook een vervanger zijn. Dus ik vind dat op Precies. vakantie moeten en rust hebben is geen argument. Nee, een, voor één ding duidelijk, meneer Menus. Wij, wij willen het als WNL, willen we het absoluut niet. Het liefst hebben wij dat vandaag ja, de dag gewoon doorgezet wordt. Ja. ja? ja oké. Okay. Meneer Menus, bedankt. Ja. Uit rotje knor was dat. Ik ga naar, naar Mark Koster, uh, mediaman. Uh, goedenavond, Mark. Hey, goedenavond. Mark. Ja, ik die dat, dat ze me stoppen. Ik erg me er al jaren aan. Het is een... Uh, het is een het is Holland op zijn smoot. Ja. Het is ook heel bijzonder, hè? want de, de, de, de aanslagen of het mooie nieuws... dat stopt ook niet bij de zomer. Precies. Uh, Stockholm hebben we nu hebben we Londen gehad. Dus ik denk, van, waar, waar, waar zijn we mee bezig? Ja. Uh, ja je stelt me net al de vraag, hoe kan dit zo? Nou, dat heeft allemaal met ja, een politieke bestel te maken. Dat er allerlei omboekjes zijn, allerlei baasjes zijn... en allerlei uh, puzzels gemaakt moeten worden die waar wat mag zijn. Dus mijn theorie is of mijn voorstel zijn om het gewoon een DBC-model in te voeren... Gewoon de beste mensen op de beste plekken en de beste presentatoren. die gewoon knetterhard werken met de beste redacties. Zonder dat omroepen. bij elkaar. Ja, maar ja, dat is allemaal flauwekul. Nee. En uh, dan heb je gewoon. Uh, ochtendnieuws is heel belangrijk. Kijk, kijk weer bijvoorbeeld BBC. Prachtig ochtendnieuws, goed nieuws. Absoluut. Goede correspondenten, goede instartjes, prima. Dus dat moet in Nederland toch ook kunnen. Ik ja. vind het echt krank dat uh, inderdaad dat, dat dat allemaal niet doorgaat. en... Uh, Nee, het maar goed Mark, dat er eindelijk een ja. keer een streep in het zand wordt gezet en dat we gaan optreden tegen deze vlaamscheel. So, nou dat... Ik ben het wel mee eens. En ik zou ook altijd misschien, ja, de publieke onderval nog onder de politiek, dus misschien ja, zouden er nog, je kan het volgens mij ook gewoon politiek regelen. Als ja, die ook. maar die, zijn ook, die houden ook al van een zomerslaapje of wat, want die zijn er ook acht weken niet. Wat dat betreft. Ja, ja Joost, wat je zegt, er zit misschien inderdaad wat ja. van, van mentaliteit bij. En daar, daar, daar kom je nooit achter, want je kan altijd verwijzen naar, naar, de, ja, naar, naar de, hoe, het, hoe de infrastructuur opgebouwd is en de politieke besluitvorming. Maar we kunnen hier best eens een keer een puntje van maken en zeggen. Van uh, we kappen ermee, we gaan in de zomer gewoon door. Ja, precies. Je kunt het gewoon... Ja. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens, Jeroen Mark. Pa Jeroen, Jeroen, Jeroen, Jeroen Pauw heeft het al een paar keer aangekaart. Hè? Want die moest dan, dan. Dan heb je nog zes weken te breken met de EO-vrienden. Nou ja. allemaal prima. En Jeroen die zei: van, ja, ja, ik vind het jammer dat ik dat zelf niet meer doen. Jeroen Pauw, daarvan weet ik dat hij het vervelend vindt. dat hij eigenlijk verplicht uh, uh, op recessie Ja, vindt. aan de andere kant, en... ik snap wel dat hij is af en toe eens uitblaast met, met Paul. Dat, dat ze dat niet. Ja, dat... Maar... En? ja, maar daar kun je andere duitsjes optuigen en ja, dan dus zeggen ja, nou ja. drie weken weg en dan zit je daar met iemand anders neer en dat, dat is natuurlijk leuk en ik ja. wil talent scouten dus het is echt, biedt ook wel voordelen, ja. maar ik, ik, ik, ik, ik, extreem lang weg. Het hè? is heel vreemd. Het is maanden echt. En de commerciële gaan gewoon door worden. Net Jan de Hoop van het ontbijtnieuws RTL. Ja. Ja, die zei: joh, wij zijn wij zijn gewoon uh, wij staan at your service. Ja, maar dat is toch ook logisch. En, en, en, en de commerciële omroep, die, nou, het is een kostenpost, zeggen ze bij de publieke. Maar kennelijk is het zo dat bij de commerciële dat, dat dus toch geen dat kostenpost bedoel ik. is, want die, die draai gewoon door. Ja. En die laten ook de advertentiemarkt dus doorstomen. Dus als je een beetje commercieel bent bij de publieke omroep, dan ga je met een sterklaar mooie deals sluiten geef je wat zomerkorting en al een paar programma's. Ja. Dat zou ik doen. Maar goed, nou, ik, ik ben daar de baas niet. Een advies. Maar uh, ja. jullie, ik, ik steun jullie strijd. Oké, okay, Mark Koster, dankjewel voor je reactie en een steun in de strijd die we nu voeren. Stop met dat uh, zomerreces en die zomerslaap op televisie. Wat vindt u ervan? 081121 of gooi je er een tweet tegenaan? Hashtag eens, hashtag onheins. Ik lees ze live voor hier in de show. Hosta zegt mij eens, ondanks de crisis gaan we op vakantie met de kids. Van maart tot laat in september. Stop hiermee en laten we iets gaan doen. En Johan Druif die zegt, uh, Eerdmans, uh, stop aan, überhaupt met alle zomerrecessen. Dan kunnen we ons, dit kunnen we ons niet meer veroorloven. Paul Hekkens, goedenavond, Paul. Uh, goedenavond. Um, Vertel. Ja, ik vind eigenlijk uh, wel uh, heel uh, erg aangenaam zo'n uh, zomerrecess. Ja. En ik vind uh, eigenlijk dat er uh, veel te veel actualiteitenrubrieken zijn. Kijk, dit is een tegengeluid. Uh, ja, ik vind dat eigenlijk de ene... Ja, ik bedoel, het zijn als het ware herkoende instanties allemaal. De ene herkouwt het, de andere herkouwt het nog eens en dan komt de derde, die herkouwt het nog eens. Ja, en dan vraag ik me eigenlijk af, moet je, dat, uh, moet je daar de burger voortdurend mee Een burger heeft toch ook nog zijn eigen leven, die kan toch niet de hele dag... Uh, bezig zijn met het uh, management van de, van de staten, om het zo maar te zeggen. Nee, Maar wat, wat er voor geldt, is dat de een die, die legt zijn kinderen op bed als een reden dat ik bijna nooit naar een vandaag kijk. Uh, dat is, dat is de, de andere kant op, uh, denken mensen van uh, ik heb er geen. Ik ben te het is voor mij te laat om naar Paul Witterman te kijken. Dus het is juist die, die, die, die verscheidenheid, dat je, dat je die, die verschillende actualiteiten hebt in, in het land. En ja, dat is prima, denk ik. Denk je niet dat het zo werkt dat mensen het gevoel krijgen om nou echt alles uh, te volgen? Moet ik eigenlijk ook echt alles zo ongeveer zien? Ja. Dus En dan worden mensen als het ware gedwongen, uh, ja, min of meer, om televisie te kijken. En ja. kijk, uh, televisie is nog altijd een soort uh, harddrugs, wat je gewoon met een knopje in huis hebt. Ja. En uh, ja, goed, en dan vind ik toch wel dat uh, de omroepen. Daar niet uh, volop uh, nee. uh, uh, gebruik van moeten maken. Ik zet maar er een punt er bij. Een... Ja. Paul, dankjewel Paul Hekkens. Want we moeten even een punt zetten. Want er komt nog zoveel binnen. Ook op Twitter, wat leuk is om te melden. Paul Janssen van de SP. Daar is hij. Zegt hashtag Eerdmans. Schaf ook meteen het zomerreces af. Ja, dat is denk ik ook een goed idee. Ik heb er wel eens voor gepleit om het aanzienlijk te verminderen. Uh, daar kwam ik toen nog niet doorheen. Ik ga eens even kijken naar uh, de volgende die we aan de lijn hebben. Want er is weinig oneens. Ik kan niet anders zeggen. Uh, Simeon uit Rotterdam. Goeie, uh, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ben het oneens met de stelling. Oneens? Ja, oneens ja. Ik vind in de zomer, is het lekker weer, dan kijk ik sowieso al niet tv. Persoonlijk hè. En het nieuws gaat altijd door, want het journaal wordt ook altijd uitgezonden. Dat stopt niet. Nee. Dus het nieuws is altijd te wollen. Ja, klopt. Maar jij denkt dat het lekker weer gaat worden deze zomer? Het wordt er altijd lekker weer, dat maak je er zelf van. Mm. Je hebt vakantie, je gaat lekker op vakantie. Ik denk ook wel dat het lekker weer gaat worden. Ja. Ja, nou, dan heb je een punt. Maar dan nog... Het niet, mee eens. Maar daar heb natuurlijk ook altijd de kranten voor. Je hebt ook tegenwoordig het internet. Misschien komt de discussie ook een paar jaar te laat. Ja, tv is weer populairder gaan worden, hè. Dat heb ik juist weer begrepen onlangs. Is dat zo? ook? Ja, gebeurt weer. Maar goed, je hebt ook de radio, hè. Vergeet het niet. Prachtig medium. Prachtig. Nee, eens. Ik ga luisteren naar de radio. Dus dat is altijd ontzettend om naar te luisteren. Ja. Ja. Ik ga je even ruilen voor, voor onze nieuwe presentatrice bij WNL. Dus uh, dank je wel voor, voor jouw inbelletje. Ik ga naar Janneke Willemsen. Goedenavond Janneke. Goedenavond. Ja, Janneke, welkom bij de, bij de show en welkom bij de club, kan ik zeggen. Want jij bent een van de nieuwe gezichten op de zondag, de zondagochtend, WNL op zondag. Samen met Charles Groenhaas en Paul Jansen ga jij het uh, mooie programma presenteren vanaf uh, aankomende zondag. Um, ja, dat klopt heb, helemaal. Ja. Welkom. En heb, heb je er een beetje zin in? Ik heb er enorm veel zin in. Ja, dit is natuurlijk uh, een prachtig uh, programma om uh, te gaan doen. Ja. Nou, ik nog met twee hele leuke collega's, midden in de actualiteit. Ja. Uh, de gasten die natuurlijk uh, bij uh, Jinek altijd al zaten, uh, die waren altijd van hoog niveau. Dus dat is een enorme uitdaging om dat soort mensen te interviewen. Dus ja, ik heb er wel zin in. Ik kijk er echt naar uit. Nee, dat, dat, dat kan ik me enorm voorstellen. Uh, jij presenteert het zondag samen met Charles, hè? Charles Groenhuizen. Wat? Nou, geweldig. Even nog één reactie op mijn stelling. Stop met dat idiote zomerreces. Ja, uh, ik vond het wel grappig wat die meneer zei dat hij zich gedwongen voelde om uh, al die programma's maar uh, ja. te kijken. Dat herken ik wel een beetje, maar ik vind uh, de zomerstop uh, vind ik een beetje, uh, ja, eigenlijk niet meer van deze tijd. Nee. Nou. En uh, er werd ook al even geroepen over internet. Uh, nou. Ja, met internet, kun je, internet gaat ook gewoon door, dus tv zou ook gewoon moeten doorgaan. Precies. Janneke, ik wens je veel succes komende zondag en de vijf of de vier aflevering daarna, want dan is het wel voor jou ook einde van de zomer, uh, althans begin van de zomer en de vakantie. We zijn, er, we zijn er doorheen, luisteraars. Dank voor het bellen, sms'en, twitteren, wat u allemaal niet gedaan heeft. We gaan eruit. U kunt nog veel tweets teruglezen op twitter.com. Uh, bijvoorbeeld Frida Kok en Shark staan er nog, uh, staan er nog klaar met een reactie. Uh, onze zomerspits is er, is er niet, want wij gaan maandag gewoon weer verder. Zometeen hier Wim Brans met zijn mooi programma Brans met boeken. Uh, Volgens ons op twitter.com, apenstaartje, avondspits, WNL. Zondagochtend dus gewoon kijken om half tien uh, naar uh, WNL op zondag. Charles Groenhuizen presenteert dat dus voor het eerst. En dan samen met Janneke Willemsen, die u zojuist hoorde. Interessant, gaan kijken dus. Uh, maandagavond zijn wij weer terug op deze vertrouwde plek hier op Radio 1 vanaf half zeven. En eh, danken u nu voor deze mooie week WNL op de radio. Dank aan de gasten. we eh, er een mooi weekend van maken met een beetje mooi weer misschien. Parapluutje mee. Doet u het voorzichtig en wij spreken maandag verder bij Avondspits. Goed weekend. Bijzonder geluid van een bijzondere vogel. U luistert naar een wereldkampioen. De wetenschappelijke literatuur vertelt ons dat deze Noordse ster 35.000 kilometer per jaar aflegt.